Op zijn opontron, op een opontron Mensen gaat zo reus je danst nog beter dan de rest Je bent maar eenmaal jarig, kon één van van katoen Hup met de beentjes, pas de beentjes, op een opontron De hele Sint cafeetje daar was een reuzefeest. Zoals sinds jaren in die buurt geen tweede was geweest. Want Opelgroen was jarig, daarom had heel de buurt wat geld opzij gelegd en toen een jazzband afgehuurd. -sa op -groen, sa Opelgroen, op sa Opelgroen. Wens het gaat zo reuzepest. Je danst nog beter dan de rest. Je bent maar eenmaal jarig, kon even van katoen. Huppen de beentjes, passen met eentjes, op Hopsa Opelgroen. Oom Jan met hoge zijje, die sprak een plechtig woord. Maar buurman van driehoog houdt een glas bier tussen zijn woord Het orkest begon te spelen en oom Jan verdween. Toen opoe weer de raspa danste, juichte iedereen. Hop op opelgrond, op zijn opelgrond. mens, het gaat zo reuze best, Je danst nog beter dan de rest. Je bent maar eenmaal jarig, kon van katoen. Hup de beentjes, pas met de eentjes op zijn en dikke oma Harry liep in zijn beste pak Maar voelde zich na middernacht niet meer op zijn gemak Hij ging om af te koelen naar buiten in de nacht Maar stapte in de luister tot zijn middel in de gracht Opsa op opel, groen, op op een groen Wens het gaat zo reuze best, je had zo beter dan de rest Je bent maar eenmaal jarig omgeven van katoen Huppen de beentjes, passen de eentjes op zijn groen. En s'morgens tegen vieren, toen was het feest gedaan. De flessen waren alle leeg. Men is naar huis gegaan, maar vrolijk in zijn eentje, de ik wat verward. Zat opa groen nog luiken zingen onder het baljard. Had je op het vrouw, had je op Gaat je wel reizen plechtje, dan is nog beter dan de rest. Je bent maar eenmaal jaren omgeven van katoen. Huppen de windjes, passen de windjes, hop ze op en